Eén op de zes nieuwe lokale politieke partijen wil geen AZC's, zegt één Vandaag. Dat heeft programma's voor de gemeenteraadsverkiezingen doorgespit. Het gaat in tegen de wil van het kabinet. Dat zegt dat asielzoekers volgens de spreidingswet... juist eerlijk over alle Nederlandse gemeenten moeten worden verdeeld. Er zijn te veel bijwerkingen bij een nieuw medicijn tegen Alzheimer... en het helpt te weinig patiënten, zegt het zorginstituut. Dat is een flinke tegenvaller, omdat er veel van het medicijn werd verwacht. Daarom willen ze dat het niet wordt vergoed uit het basispakket... De de Europese Commissie keurde het middel vorig jaar wel goed. Burgemeesters zijn bezorgd over de verharding en verruwing in de politiek en de samenleving. Dat blijkt volgens het ANP uit de toespraken die ze de afgelopen tijd hebben gehouden. De toon van debatten verhardt en de polarisatie neemt toe, merken ze. Daarbij wordt ook gelinkt naar het beleid van de Amerikaanse president Trump. En er zitten steeds vaker mensen vast in een lift. In Brabant moest de brandweer vorig jaar... bijna 900 mensen redden uit een lift, meldt omroep Brabant. Maar het gebeurt nog veel vaker... omdat de brandweer pas komt bij een noodgeval. Of als mensen langer dan een uur vastzitten. Het gebeurt vooral vaak in oudere liften. En dan nu het weer van weer online: Droog en veel zon, het wordt 1 tot 5 graden. Vannacht gaat het op veel plaatsen vriezen. In het zuiden kan dan sneeuw vallen. En dat was het nieuws op Slam. Dank je. dan gaan we even die Nederlandse wegen checken. Het is nog druk op de A4 de hele ochtend al... bij de Schiphol Tunnel en de Nieuwe Meer. 6 kilometer nog, kost je een kwartier extra. En even zien, 8 minuten nog op de A9... Amstelveen Oost en het AMC-ziekenhuis. Flitsers dan op de A6 Lelystad... richting Muidenberg bij 72,4. A12 brug aan de Rijn... richting Utrecht bij 37,5. A15 Roon richting Rotterdam... bij 54. De A16 Hoek bij 4,9. En de laatste alweer, A28... Bijlen richting Hogeveen bij 157,6. Binnen minder dan een minuutje zijn we al terug, hè? Ja, waanzinnig. Blackheart, Pies, Alesso allemaal in de line-up van de ochtendshow. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Looping.nl. Ping, ping, ping. Op jouw rekening. Verkoop je auto snel naar Looping.nl. Verkoop je auto snel Er is niet naar Looping.nl.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 in Nederland je concertkaartje vergoed krijgen... als het zicht tegenviel? Volgens mij hebben we voor eens en altijd antwoord. Hou ons aan, nu met Let's Go, Alesso, Destiny. 4 over 9... Cause fools and lust could never get enough of love Showing the love that you be giving Changing up your living for a loving transition No listen, mission trying to get you to listen Humanity, each other has become our tradition You yell, I yell, everybody yells Got neighbors across the street saying Who the hell, what the hell is going down Too much of the bickering, kill with the sound And shut up, just shut up, shut up Shut up, just shut up, just shut, shut We we'll try to take it slow, but we're still You stop trying. I never been a quitter, but I do deserve better. Believe me, I will do bad. Let's fix the bed, start this new play. Why? Cause it's the same old routine, and then next week I hear them scream. Girl, I know you're tired of the thing to say. You're damn right, cause I heard them lame damn excuses just yesterday. <laughs> That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. No,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 Shut up van de Black Eyed dan draaien wij het traditiegetrouw even een stukje van Virgie die beter haar mond had kunnen houden bij het nationale Amerikaanse volkslied. Star, bad, never <laughs> en je hebt nu Charlie Poet, Die heeft dat mogen doen bij de Super Bowl hij deed volgens mij stukken beter. Ik heb er nog niet geluisterd, maar. kan het ook alsof er een engeltje in je oor piest. Is dat het spreekwoord? Anyway, je snapt wat ik bedoel. One Republic ook en Taylor Swift komen eraan voor je. De Slam show. Update. Met nu even een rapido rondje nieuws rond de wereld, maar wel op onze manier. In Somalië is de allereerste bowlingbaan ooit geopend. Die nieuwe bowlingbaan is een belangrijk teken... dat het dagelijks leven zich langzaam herstelt na jaren van conflicten. Ook zijn er nieuwe cafés, drukke straten en meer investeringen uit het buitenland... doordat voormalige inwoners terugkeren en geld meenemen om de stad daar weer op te bouwen... en het hele land Somalië. Dat is wel positief nieuws, zeg, van airstrike naar gewone strike. Een Nederlandse vrouw die dure VIP-tickets voor een concert van Beyoncé had gekocht... krijgt haar geld toch niet terug. Ze stapte naar creditcardbedrijf ICS voor restitutie. Maar die zeggen dat er geen recht is op restitutie als iemand niet tevreden is... met zijn of haar plek bij een concert. De Beyoncé-fan hield vol dat ze zo ver van Beyoncé verwijderd was... dat het de prijs niet waard was. Oh, en die prijs was trouwens 3300 euro. Ja kijk, Beyoncé is nou eenmaal een ster. En hoeveel je ook betaalt, sterren blijven ver weg. Zo voelde ik me ooit opgelicht met tickets voor 50 cent. Die zijn dus veel duurder dan dat. In Amerika heeft een gast per ongeluk het opgeslagen spel Red Dead Redemption 2 van zijn vriendin verwijderd. Zij had uren in die videogame zitten en heeft wel een hele creatieve... Excuses gekregen van haar vriend. Die vriend had een excuusvideo geregeld van de stemacteur die Arthur Morgan speelt. Dat is de hoofdrolspeler in Red Dead Redemption 2. Fans van Red Dead Redemption reageren dat ze nu allemaal massaal hun opgeslagen spel verwijderd willen hebben. zodat ze ook een persoonlijke video krijgen van hun cowboyheld. Je kan dat ook met BN'ers doen, hè? Ik heb dat ook wel eens gedaan. Dan bestel je zo'n persoonlijke videoboodschap van een bekend iemand. Ik heb toen van Patricia Pai besteld, maar die stuurde de verkeerde video terug, volgens mij. Had ik niet hoeven zien, Patrice. Ik zette gisteren Q Music af in de auto van mijn vriendin. Moet ik nu een excuusvideo regelen van Marieke Elsinga? De Slam Ochtendshow. Update. En het is kwart over negen. Het zonnetje schijnt, blijft droog vandaag. Het wordt niet heel warm. Temperaturen om en erbij de vijf graden. Nou, gaan wij ook even een strike gooien betreft muziek. Alles is raak. Taylor Swift met deze. Maar het of de Week alvast willen draaien. om er alvast lekker in te komen. Oeh, dat is een hele goede man. Nieuwe, Nieuwe muziek. Nieuwe muziek. Ontdek je of slam. Max Skylar in Free Drives. Grease 2000. Bij hem is het al 10.35 en bij ons 9.25. Morgen vroeg geven we jou weer een Vrije Vrijdag cadeau. Kan je die wel gebruiken deze week? App dan nu vrij in de app van Slam. Dus vrij appen is morgen al een Vrije Vrijdag incasseren. Dan bellen we je baas met een leuke smoes. En dat doen we altijd hier bij Slam. Dus app ons vrij. Kom maar, kom maar. De Slamochtend Show met uh, zometeen een 90s classic. Om ons helemaal warm te maken voor die 90s 500. En ook de nummer 1 uit de Slam 4 die staat voor je klaar hoor. Slam begint je weekend al op vrijdag. Weekend! Slammix met het touch! Ja, lekker weekend! De Slammixmarathon. Mi de grootste DJ's op aarde. 24 uur in de mix. Deze vrijdag onder andere... Nicky Romero, Sam Veld, James Hyde, Alok en verderlijk Mix Mixmarathon.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 Win or die. Komende week in de Slammiddagshow. Check Slam.nl voor alle info. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl Ghostface is terug. I've been planning this for a very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 1 minuut over half 10. Dit is je weer-update van Weer Online. Het wordt om en nabij de vijf graden. Het gaat vannacht op veel plaatsen vriezen. In het zuiden kan sneeuw vallen, maar vandaag overdag gewoon droog en een zonnetje. Dan naar de weg toe, Flitsmeister met de nog grootste files. Het zullen er niet veel zijn, want carnavalsvakantie. Inderdaad, het valt mee. A9, Raasdorp, Badhoeverdorp, 10 minuten en A67. Tussen Venlo en Noorderbrug, 11 minuten door een auto met pech. Flitsers op de A2, Oude Kerk aan de Amstel, richting Amsterdam bij 37,3. A6 Lelystad richting Muidenberg 72,4. A12 brug aan de Rijn richting Utrecht bij 37,5. A16 Rotterdam bij 9,9. A22 Beverwijk richting Velsen bij 14,6. En op de A27 Oosterhout richting Breda bij hectometerpaal 8. En dan de A28 als laatste Bijlen richting Hogeveen opgepast bij 157,6. En dan het laatste nieuws nog eventjes van het ANP. Er is Mario in een half minuutje met de headlines. Goedemorgen. Burgemeesters maken zich zorgen over verharding en verruwing van de samenleving. Politici zijn ook vaak het doelwit van bedreigingen. Dat gaat zelfs zover dat sommige raadsleden zich niet meer verkiesbaar stellen bij de komende verkiezingen. De brandweer in Brabant moest vorig jaar bijna 900 mensen redden uit een lift, meldt de regionale omroep. Het echte aantal opsluitingen ligt hoger. De brandweer komt alleen bij noodgevallen in actie. En weer verdwijnt een bekende naam uit de verzekeringswereld. Vanaf juli is het over voor Egon Nederland. De Nederlandse activiteiten zijn overgenomen door ASR. Egon ontstond in 1983 na een fusie tussen verzekeraars AGO en Enia. En dat waren de hoofdpunten van het ANP. Vanaf zondag 1 maart starten wij weer met de 90s 500 van Slam. Yes, lekker. Arnold en Marijn. En ik weet zeker dat jij heel blij gaat worden van deze 90s Classic zometeen. Na de nummer 1 in de Slam voor die momenteel. Dit is Offenbach, miles away. me klapper is er weer van stal gehaald. Oh, ja. Het jaar van het paard. Van het paard. Ja, Nee, dat is ook geen paard. Wat vergelijkbaar het paard ook alweer? Oh, ja, het jaar van het paard is begonnen. Mogen wij dat eigenlijk ook vieren? Als wij niet Chinees zijn? Is het een reden om werkontwijkend gedrag te vertonen? Ja, daar vraag je me wat. Ik heb in het handboek gekeken, maar Chinees nieuwjaar staat er niet als officiële vrijdag in de grens. Maar misschien dat dat per bedrijf verschilt. Kan het kan ook zijn als je bij een multinational werkt met ook Roots in Azië, dat dat best zou kunnen. Ja, als hoor. Chinees investeren, ja. ja. Inderdaad, het is wel een feest wat lang duurt. Wij dachten het is één dag. Nee, het is maar liefst, um, hoeveel dagen? Vijftien. Vijftien. Ja. Van een halve maand uh, vieren ze feesten, die Chinezen. En er zijn dus wat gebruiken die je wel en niet doet met het Chinees Nieuwjaar. Ja, voor goede voorspoed ja, dit jaar. Onder andere. Dus zullen we eerst de dingen doen die je niet moet doen? Laten we dat doen. Oké, okay, dus de volgende dingen niet doen met Chinees nieuwjaar, dan heb je een goed jaar. Uh, de vuilnisbak legen. Daarmee gooi je al je geluk weg. Als je je, handen, nee, je haren wast, dan was je al je vermogen weg. Dat moet je ook niet doen. Ook niet haren wassen. Geen negatieve woorden gebruiken. Niet zo voor dood, ziekte, verlies, spook of armoede zeggen. Oké. Okay. Achtervolg je het hele jaar. Pap bij het ontbijt. Dat staat symbool voor armoede. Dus moet je oh. ook niet doen. Zwarte of witte kleding dragen. Dat is voor een begrafenis. Je moet rood dragen. Dat staat voor geluk. Ah, kijk aan. Oké, okay. dus geen zwarte dragen nee. of witte kleding. Het, het idee van, het, van de vier is eigenlijk hoe je het jaar ingaat. Dat betekent hoe de rest van het jaar gaat verlopen. Dus wat je bijvoorbeeld wel moet doen tijdens oh, okay. het Chinees nieuwjaar... Ja. is uh, voor het Chinees nieuwjaar je huis schoonmaken. Dat is goed. Uh, je moet rode kleding dragen. Dat staat voor geluk en voorspoed. Oké. Okay. Uh, je moet er vooral samen eten. Uh, rode enveloppen uitdelen aan kinderen met alleen geld. Dat zorgt voor geluk en veiligheid. <laughs> Zou je eigen kids uh, doen trouwens? En je moet zoveel mogelijk lawaai maken. Oh, ja, dat staat op een of andere manier ook voor. Uh, ik vind het wel een, een, een mooi feest of zo, weet je. Ook als ze dan in Amsterdam met die, met die draken. Het is wel echt een soort viering. Waar als wij gewoon op de bank zitten met een oliebol... En ons helemaal vol stouwen. En dan is het twaalf uur, dan gaan we slapen. En dan is het gelukkig nieuwjaar. Oh, en ik las dat je op uh, Chinees nieuwjaar... ook geen kinderen mag uitschelden. Kut, kids! Dat dus niet doen. Nee, en dat wordt wel heel zwaar. Als dus dat een hele dag lang niet <laughs> mag. Slim, met nu theme en Pala hier. The morning is dirty.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 bij Rijderstoel, maar Rijnmagazijn. Iedere donderdag, dat is morgen alweer, doen wij een goede poging om jou vrij te krijgen. Dan win je een vrije vrijdag bij ons, en dat hebben we laatst ook geregeld voor Sean. We gingen zijn baas Charlotte bellen, we hadden een gigantische smoes en uiteindelijk eindigde zij met... Ja, dan ga ik wel wat mensen afzeggen gewoon in zijn agenda. Hij heeft een aantal afspraken staan in de middag, maar dan ga ik die kentelen voor hem. Oké. Okay. Oké, okay, nou ja, ik vind het helemaal... Ik zal zorgen dat zijn agenda vrij is. On your extra long weekend. John! Ja. Een fijne, vrije vrijdag! Super, you know. Wil jij dat nou ook? App nu vrij in de app van Slam. Dan weten we dat jij dat wil. Vrij, kom maar! I love that she a dancer. She said her name was great. Talk big, but she back it up. When she popping in like some champagne. I had face down when she dancing on me. Ain't no other girl here gonna even try to come. Way to find a be dancing for free. But I'm glad you're mine, cause you're too sexy for me Too sexy for me You're too sexy for me you're Too, sexy, for me. too sexy, sexy, sexy, sexy, for me Truth be told, you the truth I can't lie, tryna lie next to you Talk that shit, call your rude But I got some for the better to talk to When she dancing on me Ain't no other girl He gon' be it Try, try to, to come, compete Way too fine To be dizzy But I'm glad you mind Cause you're too sexy for me sexy, you're too, too sexy for me You're, you're too, too sexy, sexy for me, me. You're Too, you're too sexy, sexy, for me. sexy Sexy, sexy, for me God took his time On your sexy Sexy, sexy. And It's not your body It's your mind Makes you sexy Sexy Sexy. If other girls mad, I ain't even out 'cause you ain't even tryna be sexy. sexy. Can't even call you fine, you too sexy, you too sexy. As her face done, she doesn't know me, ain't no other girl can even try to compete. You too sexy for me, you're too sexy for me, you too sexy for me, you're too sexy, sexy, sexy for me. For me. It's so sexy from awesome. awesome. sexy. Hij staat maandag in de Ziggo Dome. Jason de Woers. en Hielke Boersma schuurt even zijn hele shirt uit als die Jason hoort. Ah, ik dacht doe even mee met hem. Ja, dat is inderdaad echt inleven in de muziek. Ja, die draait. Ja. ja. Kan je nog wat anders... Nee, dat, dat was een geintje. Dan hou alles alsjeblieft. Asha, hou alles aan. De show. Dit was de laatste track die wij draaiden vandaag. Morgen zijn we er weer vanaf 7 uur met een hagelnieuwe. Graag tot dan en een fijne werkdag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door HVS-installaties. Groot in het nieuws deze week. Nathalie van Berkel van D66 treedt af als Kamerlid en staatssecretaris. Omdat ze met haar cv heeft gesjoemeld. Je moet ook niet zelf met je cv sjoemelen. Dan moet je aan professionals overlaten. Henk van Steen Installatiebedrijf. De nummer 1 cv-installateur van Amersfoort en omstreken.